In Rotterdam op het Stadhuisplein zit het feestcafé waar jij moet zijn. Van de middag tot de nacht staat het op zijn kop. De Apres Ski in Rotterdam, er is een feestje -torp. En we feesten en we dansen de hele nacht. Alles op zijn kop, je had dat gedacht. De DJ is te gek, iedereen zit mee. In de Apres op de bar dansen in het rond Leuke meiden overal tot de morgen stond De zanger van de hunt klimt de bar weer op De schiet Rotterdam, er is een feest op. En we feesten en we dansen de hele nacht Alles op zijn kop, wie had dat gedacht? De DJ is te gek, iedereen zit mee In de apenskiert feesten wij verdween Papa, papa de de hele nacht Oeh, wie had dat gedacht? Na na, na, na iedereen zit mee Ik hoop de acht is is We de landbouw. is eens tijd, iedereen is moe. Uitgeput en voldaan naar je bedje toe het zit er weer op, morgen weer een feest we gaan we met z'n allen weer tekeer zijn een beest en we feesten en we dansen de hele nacht alles op z'n kop, ik had dat gedacht die DJ is te gek, iedereen